PvdA-leider Samson vindt het eigenlijk wel meevallen hoe het vertrek van twee leden uit de Tweede Kamerfractie bij de kiezer is aangekomen. Dat zei hij vandaag tijdens een campagne in Alkmaar. De PvdA-leider denkt niet dat de PvdA door de gebeurtenissen van de afgelopen week de allochtone kiezer is kwijtgeraakt. Volgens Samson zijn mensen meer bezig met onderwerpen als de zorg en de pensioenen. Bondskanselier Merkel heeft in Australië uitgebreid gesproken met president Poetin over de situatie in Oekraïne en de rol van Rusland daarin. Poetin en Merkel zijn in Australië vanwege de economische G20-top. Leden van de Russische delegatie zeiden vanochtend tegen persbureau Reuters dat Poetin uit woede over alle kritiek eerder uit Australië zou vertrekken. Maar woordvoerder van het Kremlin sprak dat vanmiddag tegen. Artsen uit 150 landen willen de toegang tot chirurgische zorg in arme landen verbeteren, hebben ze besloten op een symposium in Amsterdam. De artsen willen onder meer een programma opzetten voor opleiding en scholing om kennis te delen. Zo'n 2 miljard mensen in arme landen hebben geen toegang tot chirurgische zorg en er zijn geen artsen beschikbaar om hen te opereren. Het weer in het zuidwesten klaart het op en vannacht is het dan overal droog. Er kan een mistbank ontstaan en het wordt zo'n 8 graden. Later vannacht gaat het in het noordoosten regenen en daar blijft dat morgen overdag zo. Het zuiden houdt het morgen droog en het wordt al met al 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Oh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 She's is uh, snel begin geworden. Met a nummer waves bravery And now sun goes down Let's Keep asking where we next Oh it chasing is the sunset. Kom Doesn't matter we Keep asking where we go next All we're chasing is the sunset Come on, mind on you, doesn't matter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 Walk this way. I was born a in a brain. In Mama said that every word of my name. Yeah. I'm I the best box. that's right you never had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Yeah. I'm on fire. Yeah. I'm on fire. Yeah. I'm on fire. Yeah. I'm on fire. De eerste nummer 1, dit kwam in 2009 met I Know You Want Me. Vijf weken lang op nummer 1 gestaan. Daarna in 2013 met Timber. En de Fireball. Vier weken lang staat, heeft hij op nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40. En met onze zuidenburen is hij nog niet verder gekomen als de vijfde plek.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 Op 36 staat Milke Chance met Stolen Dance. Martin Dungevaag op 35. Changing van Sigma en Paloma Faith op 34. Stay high of ofwel uh, Hebbers van Daflo op 33. Robin Tultz, nieuw binnengekomen samen met Jasmine Thompson. Sang Goes Down op 32. Onze grote vriendin Ariane Grande, die de de, nog steeds drie keer in de hele lijst staat. Maar niet alleen. Dit keer met Iggy Azalea, met haar nummer Problem.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 Baby, I'm wasting.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 Achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, you, I divide. Oh, for you, ooh, you, you, I And Give me one good reason why I should never make a change.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 25 vinden we hem, Baby. If you owe me then all of this will go away. George Ezra, Boedapest. Miles in Boedapest, my mind treasure chest. Golden Grand Piano, my beautiful castillo. You, you I leave it all. Woe for you, ooh, you, I leave it all.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 Voluntarily uphold control. The call is taking a path.